11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Shell denkt erover om een van de belangrijkste oliepijpleidingen in Nigeria af te sluiten. Volgens Shell is dat nodig omdat er dagelijks door criminelen olie wordt afgetapt uit de leiding. Gemiddeld vullen dieven zo'n 60.000 olievaten per dag. De gestolen olie wordt volgens Shell ook in het buitenland verhandeld. Eind vorige maand werd de pijpleiding al drie keer afgesloten... vanwege illegale aftappingen. De Shell-manager in Nigeria zegt dat hij nu overweegt... om de leiding permanent af te sluiten. In de regio Rotterdam heeft de NMA boetes uitgedeeld... aan drie taxibedrijven wegens verboden prijsafspraken. Het ging om aanbestedingen voor het vervoer van scholieren... gehandicapte ouderen en zieken. De Rotterdamse mobiliteitscentrale, RMC, maakte afspraken... met de inmiddels failliete IJsselstede-taxicombinatie en de BIOS-groep, zegt de Nederlandse mededingingsautoriteit. Een aanbesteding is juist het moment waarop taxibedrijven... met elkaar moeten en kunnen concurreren om de opdracht voor groepsvervoer. En als dus twee ondernemingen van tevoren bepalen... wie van de twee voor welke opdrachten in de regio zal inschrijven... dan wordt de onderlinge concurrentie uitgeschakeld. De Rotterdamse mobiliteitscentrale moet ruim 8 miljoen euro boete betalen... de BIOS-groep ruim 640.000 euro. Zes leidinggevenden van de bedrijven krijgen boetes... tot 120.000 euro per persoon. SNS Reaal zou zwijggeld hebben aangeboden aan een ingehuurde medewerker... bij de vastgoedtak SNS Property Finance. In ruil voor ruim 300.000 euro zou de vrouw haar mond moeten houden... over de handel en wandel van sommige SNS-medewerkers... onder wie de interim-directeur Groenhof. De vrouw heeft het geld geweigerd. In een interview met het Financieel Dagblad vertelt Hetty van der Laar... directrice van een Belgisch vastgoedbedrijf... dat ze was ingehuurd door Groenhof. Al gauw stuiten ze naar eigen zeggen op heel veel zaken die niet klopten... zoals dubieuze declaraties en opzettelijke vertragingen bij verkoop van projecten. Groenhof zit inmiddels vast... op verdenking van verduistering en valsheid in geschriften. Schepen lozen elk jaar ongeveer een half miljoen liter olie in de Noordzee. Lozen op zee is verboden, maar goedkoper dan afgifte in de haven. Misdaad-econoom pleit voor scherpere controles. S'nachts kan volgens hem eigenlijk ongestraft... omdat de kustwacht uit luchtfoto's die dan worden gemaakt... niet kan opmaken of verdachte vlekken olie zijn of bijvoorbeeld algen. Om de illegale olielozingen beter te kunnen bestrijden... zouden de kustwachtpiloten een boei moeten kunnen uitwerpen... waarmee s'nachts een monster wordt genomen van een verdachte vlek bij een schip. En de boetes moeten volgens Volhard in Nederland omhoog. De boetes zijn bijzonder laag, echt uitzonderlijk. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, België of uh, Frankrijk... Die leggen voor een uh, illegaal lozing een rederij bijvoorbeeld anderhalf miljoen euro boete op. Terwijl in Nederland het uh, vaak gaat om enkele tienduizenden euro. Op de A2 bij Marhezen zijn meerdere vrachtwagens en auto's op elkaar gebot. En daarbij zijn gewonden gevallen, zegt de politie. Drie mensen zijn lichtgewond geraakt. Die zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Drie andere mensen zijn voor de zekerheid naar ziekenhuizen in de regio gebracht... Op dit moment lijkt het letsel mee te vallen. Dus wat dat betreft denk ik dat we uiteindelijk slechts lichtgewonden overhouden. De snelweg van Maastricht naar Eindhoven is dicht tussen Weert-Noord en Maarhezen. De weg blijft tot zeker half één vanmiddag gesloten, omdat er een vangrail moet worden gerepareerd. Bij de botsing was ook een tankauto betrokken, maar die was waarschijnlijk leeg, zegt de politie. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer nog, de zon schijnt volop. Het is amper bewolkt, blijft wel droog en het wordt vrij zacht voor begin maart. Maximum temperatuur komt uit tussen 8 graden op de Wadden en 11 graden in het zuiden van het land. ANEB Verkeersinformatie. u hoort het al in het nieuws. Problemen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Feder rijden tussen Nederweert en Weert Noord over 5 kilometer. Vanaf daar is de weg dicht door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden, vanaf knopend het vonderen via Venlo over de A73 en de A67.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 Ontmoeten hun nazaten al meer begrip in Nederland... of blijven er voor hen redenen om het verleden te verzwijgen? Bettina Drion, zelf kleinkind van een NSB'er... sprak voor het boek Scherven met andere kinderen van foute ouders. En ik praat zo met haar. Er komt een hypergrote supermarkt langs de A32 bij Steenwijkerland. Maar werken zulke Franse toestanden in ons land wel? Een buurtonderzoek. En ook in Groot-Brittannië doen ze iets aan scheefwoners. Daar hebben ze de keuze tussen kleiner gaan wonen of minder huursubsidie. De wereldontvanger bericht zo meteen en voor ondersteunend beeldmateriaal surf naar de een Amerikaanse peuter lijkt genezen van hiv. Dat is gisteren op een groot internationaal congres bekendgemaakt. Het kind kreeg direct na haar geboorte medicijnen... en nu lijkt de hiv-infectie verdwenen. Dit kan een enorme doorbraak zijn voor bijvoorbeeld Afrika... maar gaat dat continent wel profiteren van de nieuwe inzichten? Aan de telefoon Ivan Wolfers. Hij is hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur aan het Amsterdamse VUMC. Goedemorgen, meneer Wolfers. Goedemorgen. Wat hebben ze precies gedaan? Nou, in dit geval was er een... Kind dat uh, geboren werd um, um, en uh, heeft geïnfecteerd bleek. Ze wisten niet dat de moeder geïnfecteerd was. Dat bleek pas toen ze kwam voor de bevalling en de bloed afgenomen werd. En toen hebben ze, en dat is vrij experimenteel en eigenlijk nooit gebeurd... hebben ze direct uh, zonder af te wachten of die, dat kind positief zou testen. Maar dat duurt een tijdje voor die test terug. Maar hebben ze na 30 uur al besloten het kind te behandelen met haat. En dat is uh, de standaardbehandeling bij volwassenen. Uh, uh, je geeft een cocktail van <tie> drie verschillende uh, eetremmers. En dan um, op die manier krijg je het er heel aardig onder. Maar bij volwassenen blijft dat terugkomen. Omdat het in allerlei reservoirs in het lichaam ook terecht komt. En daar dus eigenlijk zodra je weer stopt dan toch wel weer uh, opkomt. En bij dat kind, dat anderhalf jaar gevolgd werd... en uh, waarbij op een gegeven moment uh, uh, t, ja, het allemaal wel goed ging... Uh, uh, daar bleek op een gegeven moment die moeder niet meer te komen, dat kind. En toen hebben ze gezocht naar het kind en pas acht maanden later vonden ze het. En tot een verrassing bleek dat kind helemaal niets meer van activiteit van heeft te hebben. En dus, uh, het kind is nu 2,5 jaar, mag je ervan uitgaan van... Hey, het is helemaal genezen, doordat ze er zo snel bij waren... en dat het hiv nog niet in die reservoirs terechtgekomen was... waar het terecht kan komen. Nou, is een, dat is dit verhaal. Dit is een Amerikaanse baby. Uh, in Amerika is dit uh, Mississippi. Waar worden uh, de meeste met hiv-besmette baby's eigenlijk geboren? Nou, dat is natuurlijk in Afrika, landen zonder voorzieningen. Want uh, uh, hoe weet je dat een kind geïnfecteerd mogelijk zal zijn? Dat is, als bij prenatale controle blijkt dat de moeder geïnfecteerd is, dan is de kans dat het kind het krijgt eh, ongeveer 25 procent. <hijst> dan ga je die moeder behandelen eh, met een eh... HIV remmen, en dan uh, wordt de kans een aanzienlijk kleiner dat dat kind ook geïnfecteerd zal zijn. Toch blijkt, volgens de cijfers van uh, de Wereldgezondheidsorganisatie, dat jaarlijks zo'n 300.000 tot 400.000 kinderen geboren worden en HIV krijgen. En uh, dus dat houdt in dat heel vaak die uh, prenatale controle eigenlijk niet goed gegeven wordt, dat die HIV-programma's uh, waarin die uh, kinderen die medicijnen krijgen niet altijd en als je dat doortrekt naar dit nieuwe verhaal... dan denk ik onmiddellijk... maar ja, je hebt daar helemaal niet zo'n beste gezondheidszorg ter plekke... Er is eh, weinig geïnvesteerd in gezondheidszorg eh, in de afgelopen jaren, omdat eh, iedereen altijd maar moest bezuinigen. En niet alleen de donoren, zoals Nederland en weet ik wat allemaal, maar ook die landen zelf. Want het zijn geen vrolijke economische tijden, dat wereldwijd niet. Geen goede gezondheidszorg. Dus hoe wil je dan dat allemaal opsporen? Hoe wil je dan die middelen ter plekke hebben als ze nodig zijn? Hoe wil je dan de kennis ter plekke hebben als je als die dus nodig is om het te herkennen? Ik denk dat het wel een hele spectaculaire vondst is die overigens nog bevestigd. Moet worden. Ja, want men, men heeft wel twijfels hè, hierbij of, of het inderdaad echt zo is dat ja. het meisje helemaal vrij is. Maar ja, zelfs ja, we... als het een succes blijkt, is er dus geen redding voor alle baby's die in Afrika worden geboren nee, met een Nee, dat een is uitgesloten. Dan moet je nu onmiddellijk flink gaan investeren in de gezondheidszorg. Dus dat maar dat doen ze toch? De... Ja, wordt er wordt natuurlijk van alles gedaan, maar het is niet voldoende. Je hebt, uh, uh, om te beginnen uh, moet je, uh, uh, we, we denken aan uh, ontwikkelingssamenwerking. Je zult uh, uh, van buitenaf uh, veel geld moeten stoppen in die gezondheidszorg. Dat wordt steeds minder helaas. Maar, en dat betekent trainen van mensen. Dat betekent geen ziekenhuizen bouwen. Uh, dat betekent niet in eerste instantie medicijnen. Maar dat betekent in eerste instantie ook heel veel kennis zorgen, eh, moet daar zijn aan de basis. In dorpen in Zambia, in Tanzania waar nu niemand wil zitten omdat daar natuurlijk nauwelijks iets verdiend kan worden aan die zorg. Dan moet je zorgen voor steeds meer kennis en op een bazaal niveau dus het hoeft geen arts te zijn, het kan een verpleegkundige zijn dat kan een, een, een uh, dorpsgezondheidswerker zijn die dus uh, uh, er moet dan meer prenatale zorg gebeuren, want dat gebeurt nog onvoldoende. En uh, die moet dan ook uh, sneller die uh, symptomen kunnen herkennen, sneller een test moeten kunnen doen bij kinderen. En uh, vervolgens ook die haard uh, ter beschikking hebben. Een middel dat zo schaars toch nog in Afrika is, want er zijn wel grote programma's en er wordt steeds meer uh, gedaan. Aan, want de medicijnen uh, zijn er wel daar, uh, voor ja, sommige maar, groepen maar, beschikbaar. Maar onvoldoende. En dat is ook waarom de WHO zelf zegt uh, van ja, maar je moet het niet zomaar geven, want het is zo schaars, dan hebben we niet voldoende. Dus om uh, ieder kind dat geboren wordt uh, onmiddellijk na binnen dertig uur ook nog dat haar te geven. Uh, ik bedoel, dat is... Dat is allemaal ja, daar moet dan wel heel goed over nagedacht worden... en nog heel veel ge geïnvesteerd worden in die zorg... voordat het allemaal een beetje gaat kloppen. Meer investeren in de basis mensen, niet zozeer alleen de ziekenhuizen... maar in ieder geval die kennis vergroten daar. Hartelijk dank, Ivan Wolfers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur aan het VUMC. De gids .fm. Wat moet Steenwijk met een zogeheten hypermarkt... van maar liefst 30.000 vierkante meter? Volgens de gemeente moet Steenwijk een regionale trekker gaan worden. Maar de ondernemers vrezen leegloop van de binnenstad... omdat er pal naast de A32 dus die reus van een concurrent bij komt. Verslaggever Robert-Jan Boy die ging Pols hoogte nemen... en hij stapte in de auto bij wethouder van de Terp. We worden al warm. We gaan onder de snelweg door. Ja. Dat is de A32. A32. We worden al warm... Ja. Hoorde ik uh, wethouder van de Terps zojuist zeggen. Ja, we worden uh, zeker warm. Want uh, als je nu rechts kijkt, dan, uh, dan uh, kunnen wij in ieder geval het braakliggende stuk grond zien. Waar uh, mogelijk uh, deze hypermarkt gaat uh, verschijnen. Ik zie een vette grote hoop zand. Voor de rest een vlak grasland. Het lijkt een soort prairie eigenlijk. Ja, mooi hè? Nou, ik zie dat niet zitten. Maar ja, wie ben ik? U bent een meneer met een mooie pet op, ja. die zo te zien zojuist boodschappen heeft gedaan. Ja. En te staat te praten ja. met een andere meneer. Ja. Waarom ziet u hier niet zitten? Och, er zijn winkels genoeg. En alle landbouw uh, wordt verbouwd. Vroeger hebben wij daar nog wel gewerkt. Toen was het allemaal nog landbouw? En hier komt het dan met de, met de snuit naar de snelweg toe. Soms. De snuit naar de snelweg? Ja, met de snuit naar de A2. De opening ja. openingssnuit? Hm. Ja, nou ja, Als je het zo wil noemen, ja. Hoge bakstenen gebouwen, grote ja, parkeerterreinen. Ja, ja, ja, ja. ja, maar wel kwalitatief, hè. dus niet, niet een doos. Je moet echt wel iets voorstellen. Dat zegt het bestemmingsplan gelukkig ook. Een hoger welstandsniveau. Ach. Prima, denk ik. Ja, ik vind voor de binnenstad niet zo goed, denk ik. Maar, nee, inderdaad. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook wel praktisch is. Het valt een beetje tegen in Steenwijk, vind ik, qua winkels. Ja, ik kijk me liever naar Meppel. Ja. Mevrouw kijkt naar een... Uh, Oost, ja. Een knappe man. Ja, dat klopt. Dank je wel. Kees Groen van de handelsvereniging ja. Steenwijk, okay. ondernemersvereniging. Ziet ja. het niet zitten, die hypermarkt. Als de branchering zoals we dat nu hebben aangegeven, van jongens, er, komen, er, er komt een, uh, een warenhuisachtig iets in. En er komt een uh, mediawinkel in. Er komt een speelgoedwinkel in. Er komt een sportzaak in. Er komt gewoon alles wat in de stad ook aanbiedt. Dan heeft dat een concurrerende werking. Maar er zijn toch ook nog genoeg mensen die toch wel nog even naar de stad gaan. Het dat lekkere gezellige centrum. Ja, dat is zo inderdaad. knus uit. Met al die knusse straatjes hier. Ja, nee, maar met die zo... rode daadjes. Die historische. <laughs> De grachtjes. Ja, nee, de romantiek maar... straaltje tegemoet. Ja, nee, maar ook zoals de scholen en zo, die gaan sneller naar, naar het centrum dan dat ze naar de hypermarkt gaan. Uh, winkels hebben niet veel aan scholen. Hè? Nee, nee, Kinderen, Kinderen die door de straat lopen, dat is heel gezellig, ja. maar uh, daar, daar heb je geen omzet nee, nee, nee. mee. Nee, nee. nee. nee, okay. nee. En uh, wij zouden dan wel zoiets willen, maar dan willen wij echt een trekkenfunctie. Ja. Dat daar een, iets groots in komt wat echt een regionale functie krijgt. Van jongens, daar komen heel veel mensen op af. Iets van Zweedse gehaktballetjes met paardenvlees. Ja, met paardenvlees <laughs> bijvoorbeeld. Maar de mensen moeten van Heijnen verder niet deze kant op komen. En dat versterkt Steenweek wel. Maar niet door elkaar te gaan concurreren op dit kleine gebiedje. Gaat de binnenstad niet leeglopen? Ja, ik, eh, um, ja dat kun je nooit zeggen van tevoren. Wat je wel kan zeggen is dat je aan de voorkant probeert zoveel mogelijk dat te organiseren. Het zijn winkels van, nou, pak een beetje duizend meter, minimaal. Die kunnen we in de binnenstad niet herbergen, overigens, in onze mooie binnenstad. Maar bijvoorbeeld kleding en schoenen, dat mag hier niet. Dus die winkels komen hier dus ook niet. Een juwelier mag hier niet, een boekenwinkel mag hier niet. Dus dat soort zaakjes, daar moet je echt voor de gezellige binnenstad van Steenwijk zijn. Maar wat komt er dan wel? Wat er wel komt is uh, 30.000 vierkante meter, zoals het nu lijkt... Ja. waarvan ongeveer 10% leisure. Dus dan moet je denken aan restaurants en verblijfruimtes... Uh, uh, uh, sport, uh, sauna, fitness, nou, noem dat. Daar ja. um, uh, komt ongeveer een kwart van die 30.000. Uh, zal een hypermarkt uh, zijn, een heuse hypermarkt. Dus uh, grotendeels supermarkt. Ja. Met, uh, met eilanden in die supermarkt van ongeveer 1000 meter... Ja. waar andere uh, dingen verkocht uh, worden, warenhuisartikelen... Zijn er dan geen twijfels of dat allemaal wel zal werken? Ja, maar die twijfels die blijven altijd. Uh, alleen uh, de, uh, het college heeft moeten besluiten op basis van een bestaand bestemmingsplan. Ja, de gemeenteraad heeft en... er verder niks over te zeggen dan? Ik bedoel... Ja, die had er iets over te zeggen in 2005. Ja, dat is acht jaar geleden. Ja, precies. En, uh, uh, en dat is het geldige bestemmingsplan. Zo hebben we dat in Nederland nou eenmaal georganiseerd. Als de kwestie nu zou spelen, zou Steenwijk dan ook ja zeggen? Um, als ik het inschat, uh, denk ik dat er op dit moment geen, niet een breed politiek draagvlak is. Dat is toch raar? Ja, de wereld ziet er ook heel anders uit. En je, je staat de... erbij en je kijkt ernaar. Ja, maar dat... En kijken wat er komt op de preding. Ja dat, dat, ja, ja, dat is het. Als je kijkt wat voor winkels we hier hebben. Nou, en als de gemeente Steenwijk daar toelaat... dan is het teken dat het de, de winkels die hier nu zijn in Steenwijk... een maken. Wat je ook afvraagt is of het allemaal niet een beetje megalomaan is. Te groot... Ja. Het Knusse Steenwijk, 45.000 inwoners, ja. moet ook weer zo'n... Het ja. is gewoon niet meer terug te draaien, kortom. Dat is, het ja, is dat een is, gelopen race, nou ja, dat is de, de conclusie. Er komt bezwaar, er zal vast bezwaar komen. Ja. En laat de rechter dan maar een uitspraak doen over uh, uh, hoe wij de hypermarkt hebben geïnterpreteerd. En ik denk dat we dat uh, vrij eng hebben gedaan. Uh, en, en dan zullen we het horen of het, uh, of het uh, definitief door kan gaan. Of dat er toch iets anders zou moeten gebeuren. Dat gaat u kopen overigens? Nee, mijn <lacht> dochter heeft net een rijbewijs gehaald. En we gaan een pasfoto maken en we gaan het aanvragen bij het gemeentehuis. <lacht> nou, van harte gefeliciteerd. Dank u, wel. dank u wel. Er komen ook 750 parkeerplaatsen bij, heb ik begrepen. Oké, <lacht> Oké, okay. ja. okay. ja, okay. <lacht> okay. dank u wel. Cool. Tot ziens. Ja, het laatste woord is nog niet gezegd over de hypermarkt in Steenwijk. Wethouder van de Terp en Kees Groen van de plaatselijke ondernemersvereniging. In gesprek met de Robert-Jan Boy. Hier zijn de Beatles.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 The sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Ja, Dorad Megens komt binnen. Gaat nog even zijn koptelefoon aansluiten. en ja, vertelt uh, da, da, ons dan wat da, er aan de hand is. is niet gelukt. Uh, ik heb uh, nieuws. De hulpdiensten die zijn massaal opgeroepen voor een vliegtuig in problemen bij Schiphol. Het gaat om een passagierstoestel met motorproblemen. Volgens de marechaussee was het toestel net opgestegen. Het vliegtuig keert nu terug naar de luchthaven. Uh, en uh, ja, alle hulpdiensten zijn dus massaal paraat. Meer weten we op dit moment niet. Later meer. Zo is dat. En dan kom jij weer hier. Alsjeblieft. De na vijf lange jaren van vrede onderdrukking was de volkswoede tot ongekende felheid opgezweept. Menig een had wraak gezworen. Niet alleen oorlogsmisdadigers, maar ook leden van de NSB en iedereen die op de een of andere manier had samengewerkt met de Duitsers, liep in die eerste maanden na de oorlog het risico opgepakt te worden. Standrechtelijke executies waren een zeldzaamheid... maar er werden in totaal meer dan 120.000 Nederlanders geïnterneerd... in voormalige concentratiekampen. Foute Nederlanders, ze werden opgepakt na de oorlog. Maar hoe verging en vergaat het hun nazaten? <tied> Bettina Drion publiceerde in 2011 de Romein Porcelein over haar opa die bij de NSB zat. En komende donderdag komt haar boek Scherven uit. Een vervolg zou je het kunnen noemen, maar dan non-fictie... en met verhalen van meer nazaten van foute Nederlanders. Bettina Drion, goedemorgen bij mij uh, aangeschoven in de studio. In uw nieuwe boek uh, eigenlijk het relaas van uw zoektocht... naar het verleden van uw opa. Want hij was een van de eerste foute Nederlanders... die na de oorlog werden opgepakt. Of eigenlijk ja, twee dagen voor de bevrijding zelfs nog werd uh, geëxecuteerd. Wat uh -huh. had hij gedaan? Um, hij had uh, militaire spionage gepleegd en uh, landverraad. En hij is net op het moment dat het, uh, uh, in, het uh, bevrijde, in het bevrijde zuiden van Nederland... Uh, zeg maar in september. Toen is hij tegen lamp gelopen en toen is hij opgepakt... en in de gevangenis gezet en veroordeeld door een krijgsraad. Veroordeeld uh, of eigenlijk opgepakt september 1944... Ja. en vervolgens geëxecuteerd ja. in mei 1945, ja. hè? heeft hij uh, in de gevangenis gezeten... en net voor de oorlog is hij veroordeeld. Nu uh, heeft uw vader 60 jaar lang gezwegen eigenlijk... uit schaamte voor uw opa. Ja. Maar ook voor u was het aanvankelijk eigenlijk een enorm taboe. Waarom is het nog steeds zo'n moeilijk onderwerp? Ja, dat, uh, ik denk dat het komt omdat het uh, natuurlijk zo lang, een, uh, zo lang is doodgezwegen. Mensen die uh, slachtoffer uh, waren na de oorlog, of in ieder geval hun ouders, daar was veel erkenning voor. Maar juist die groep mensen die uh, kinderen waren van de foute Nederlanders, ja, die kregen we geen gehoor. Dus uh, ze schaamden zich natuurlijk ook uh, voor wat hun ouders gedaan hadden. Want ze hadden ook angst om daarop afgerekend te worden en dat... Gebeurde ook. Is dat zwijgen niet langzaam ook doorbroken in de loop der jaren? Nou, dat, Na begint... de oorlog. dat is eigenlijk heel lang niet gebeurd. Dat is eigenlijk zo de laatste tien jaar zo'n mondjesmaat... Uh, is daar vaker over geschreven en gesproken. Dus er is een kentering inderdaad. Maar het heeft heel lang geduurd. En zeker oudere mensen die zo lang gezwegen hebben... die durven niet opeens na 40, 50 jaar te, te zeggen, uh, mijn vader was fout. Of, of, of. Dat, die mensen zijn zo naar binnen gekeerd... dat het heel moeilijk is om uit dat isolement te komen. Ze denken het hebben wel geprobeerd, hè? Want ja, het was maar de vader ook van heel... uw vader uh, die ja. Uh, ja. Ja, fout was. Ja, dat klopt. U heeft ja. het ook heel lang niet geweten. Ik heb het heel lang niet geweten. Dat klopt. Ik kwam maar pas achter op mijn 28ste. En achteraf gezien zeg ik. Uh, dat is heel prettig voor mij geweest. Omdat ik daardoor niet gevormd ben. Ik heb nooit in mijn jeugd het idee gehad. Dat uh, ik uit een familie kwam die fout was. Integendeel. Ik had een Joodse meisjesnaam. Dus ik had altijd het gevoel. Dat ik aan de goede kant van de oorlog stond. Wat mijn familie betreft. Dus daarom was de schok heel groot. En dan. Ik was 28, het was um, 2006. En toch had ik um, een ontzettend gevoel van schaamte, schuld. Ik durfde het tegen niemand te zeggen. En het is al zo lang na de oorlog. Uh, ik meld overigens even mevrouw Drion... dat het vliegtuig dat op Schiphol in de problemen was... inmiddels veilig geland is. En straks horen we daar ook meer, meer over. Um, u zegt, ik ben heel blij eigenlijk dat ik het pas hoorde toen ik 28 ja. was. Want het heeft me niet gevormd. Nee. Heeft het nadat u het hoorde uh, u alsnog um, ja, gevormd of misschien anders gemaakt? Nou, ik keek wel op een andere manier naar mijn familie. Ook naar mijn vader natuurlijk, die uh, toch heel erg in zichzelf gekeerd had, was en ook getraumatiseerd. Maar dat kon ik daarvoor natuurlijk nooit benoemen... omdat ik niet wist wat er aan, wat, wat er aan de hand was. En um, ja, ik, ik, Je hebt toch het gevoel van... ik heb een opa die heel erg fout is geweest. We wisten ook niet wat hij gedaan had. Dus dat, dat maakt het nog eens veel erger. Als je weet dat je opa geëxecuteerd is, dan weet je dat het in ieder geval iets heel ergs is geweest. En die angst om uit te zoeken wat er is gebeurd... die is ontzettend groot. Want ja, je, je weet niet, je weet niet uh, wat je tegenkomt. Was het een last? Ja, last. Ja, soms wel. Opgezette tijden. Ik bedoel, Anne Frankrijk is niet meer leuk als je dat weet. En um, herdenking is ook heel pijnlijk. Want je zit daar toch met een, een soort knoop in je, in je maag... Van, ja, mijn grootvader heeft hier wel aan bijgedragen. Nog steeds, zelfs bijna 70 jaar na het einde van de, van de oorlog. Nou, voor mij inmiddels, door het praten erover, is dat weg. Maar voor heel veel mensen die er nooit over hebben kunnen praten... is dat nog zo... zo, zo uh, het is niet verwerkt. En dat is denk ik het grote probleem. Zolang je er niet over praat, dan, dan, dan blijft dat, dat broeden, zeg maar. En blijft de pijn ook aanwezig. En die kun je dan ook weer overdragen... Ja, om een generatie na je. Wordt het niet makkelijker om erover te praten? Want er zijn meer boeken verschenen, er zijn tentoonstellingen geweest. Uh, mensen hebben misschien toch een beetje dat hele zwart-wit denken losgelaten. Ja. Is het toch niet meer zo'n hele, ja, u zegt, zwarte bladzijde van de geschiedenis, Dan moeten we eens een keertje achter ons laten. Maar is die toch niet al lang wat lichter geworden? Nou, ik denk dat dat heel erg tegenvalt. Want ik heb, uh, nadat ik uh, nadat porselein gepubliceerd was, heb ik, uh, ik kreeg ik veel media-aandacht. En ik kreeg ook veel reacties per mail en mensen die me aanspraken. En toch bij het gros van de mensen uh, leefde het toch niet zo hoor. Dan hebben ze toch nog heel erg het gevoel... Uh, uh, wat, wat goed ze, kreeg ik te horen, wat goed dat je erover hebt durven praten. Want uh, het lucht zo op, want uh, ik ben ook een kind van. Weet je? Ik kreeg heel veel verhalen ook, mensen die... die, die ja, die hun verleden aan me blootlegden, omdat ze eindelijk het gevoel hadden van, ja, de, de, ik, ik kan dat kwijt. En ik had op uh, boekbesprekingen en lezingen, had ik altijd wel iemand die dan schoorvoetend zei van, ja, ik, mijn ouders ook. En die was dan ook heel blij dat het dan eigenlijk in een, omdat het een veilige omgeving was, uh, zo'n zo gesprek over mijn boek, konden ze dat dan uh, kwijt. En uh, dat is ook de reden dat ik dat tweede boek heb geschreven, omdat ik Merkte dat, dat, er, dat er zoveel opluchting is. En toch staan daar maar er, vier verhalen in. Ja, er staan vier verhalen in. Ik heb er uiteindelijk, uh, ik wilde er zes. Ik heb er één is, uh, uh, afgeha afgehaakt vlak voor, uh, of tenminste helemaal aan het begin. En één nog zelfs tijdens, na drie maanden, omdat het toch nog te persoonlijk is om, om, om al die gevoelens en. en um, ja, die confrontatie met dat verleden. Met die gevoelens die je dan hebt naar je, naar je, naar je vader toe. Om dat allemaal op papier te zien staan. zelfs, uh, Ik heb er maar één van de vier. Die heeft zijn eigen naam gebruikt. Dat is uh, Grimbert Ros van Tonningen. Dus nou, de oudste zoon van mij, nou, Ros van juist, Tonningen. klopt. Voorman van de NSB. Ja, en de andere drie hebben allemaal gekozen voor een pseudoniem. Dus mensen willen wel heel graag hun verhaal vertellen... maar op het ja. moment dat u dan zegt, ja, dan ga ik het publiceren, toch, dan is, het, is het, het... Ja, is het toch nog heel erg uh, gevoelig om dat ook gewoon terug te zien op papier. Wat heeft u geleerd van de verhalen van de mensen die u gesproken heeft? Um, herkende u zichzelf erin? Ja, je, je herken, ik herkende dingen. Ja, ook van mijn vader natuurlijk. Want ik heb tijdens de fase van porselein die vijf jaar... heel uh, veel gesprekken met hem gevoerd... Uh, ja, uh, ja dat taboe heeft gewoon heel diep ingegrepen in het hele leven van, van zo iemand die dan uiteindelijk pas met 50, 60 jaar durft te praten. Dan zie je hoe dat ontzettend uh, zo'n leven heeft gevormd. Uh, altijd bang voor uitsluiting, uh, op de vlakte houden. Uh, um, ja, een, een, een raar gevoel van loyaliteit naar de vader, maar ook die veroordeling, dat zo, zo'n zo, zo tegenstrijdig gevoel. Weet je, dat zijn dingen die ik dan bij allemaal wel terug zag keren. En die vind ik ook, uh, ja, die begrijp ik ook. Identiteitsproblemen, problemen met uh, hoe zeggen we dat tegen de kinderen? Lastige en, dilemma's. Ja, en ja, zeker. Nog altijd, zelfs nu ja. in deze tijd. Ja. Uh, donderdag komt uw boek uit, uw tweede boek Scherven. Mm -hmm. Is het nu voor u een afgesloten hoofdstuk? Ik wil het eigenlijk wel afsluiten. Ik denk ook wel dat het zo gebeurt. Ik bedoel, uh, <krijg> Hoewel ik het als schrijver heel uh, interessant vind... omdat het, ja, het heeft te maken met je identiteit. Met, met de kern van wie je bent en hoe je in, in de buitenwereld staat. En dat, dat blijft toch een thema dat, uh, dat heel boeiend is. Dat kan je eigenlijk niet dichtslaan, dat hoofdstuk. Nee, en het is ook onderdeel van wat, wie ik ben natuurlijk zelf... Scherven. Ja. Um, uh, uw vader overigens, moet ik zeggen, uh, na het eerste boek... klom hij het podium op ja. uh, bij de boekpresentatie en hield een heel mooi verhaal. Na ja. al dat, dat, dat ja. zwijgen, ja. De, hè, dat was voor u een heel mooi moment. Ja. Uh, hoe heeft hij op dit boek gereageerd? Um, ja, heel goed. Want ik had in eerste instantie ervoor gekozen... om alleen ver uh, verhalen van andere mensen te kiezen. En, uh, maar eigenlijk in gesprek met hem... En ook de mogelijkheid besprekend van zullen we ons verhaal er ook in doen. Omdat dat eigenlijk alle, alles de, uh, Ja, daarin kwam natuurlijk ook alles aan de orde. En hij zei heel stellig van ik wil heel graag dat ons verhaal er ook in komt. Dus ja, hij is meer dan blij opgelucht. En uh, ja, trots ook wel dat het zo'n wending heeft genomen. Scherven van Bettina Drion. Uh, Romein Porcelein is uh, ondertussen toe aan een derde druk... en deze is vanaf donderdag in de winkels. Ja. Hartelijk dank. Wat? Tot 12 uur nog. Illegaal gekapt hout mag sinds gisteren ons land niet meer in. Maar wat ziet u van dat verbod terug in de houthandel? Dat hoort u zo in Vroege Vogels gemist na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Het passagiersvliegtuig dat zojuist in de problemen raakte... is veilig geland op Schiphol. Het toestel kan kort na het opstijgen met motorproblemen. De hulpdiensten die zijn massaal opgeroepen. Het vliegtuig, een Airbus A330 van Delta, was onderweg naar Mumbai. Hoeveel passagiers er aan boord zijn, dat is nog niet duidelijk. Shell denkt erover om een van de belangrijkste oliepijpleidingen... in Nigeria af te sluiten. Volgens Shell is dat nodig, omdat er dagelijks door criminele olie... wordt afgetapt uit de leiding. Gemiddeld vullen dieven zo'n 60.000 olievaten per dag... De gestolen olie wordt volgens Shell ook in het buitenland verhandeld. Op de A2 bij Marhezen zijn meerdere vrachtwagens en auto's op elkaar gebotst. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt mee te vallen met de verwondingen. De snelweg van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert-Noord en Marhezen is afgesloten. Gaat vanmiddag weer open. En in Rome gaan de kardinalen aan de slag met de voorbereiding van het conclaaf. Ze komen bijeen om te bespreken hoe de katholieke kerk ervoor staat, Welk profiel een nieuwe paus moet hebben... Kardinalen moeten het ook eens worden over de vraag wanneer dat conclave zal beginnen. Mogelijk is dat al volgende week. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANNB Verkeersinformatie u hoort het zojuist in het nieuws. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is dicht tussen Weert-Noord en de afrit Budel. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden. Het veroorzaakt drie kilometer file tussen Neder-Weert en Weert-Noord. Verkeer richting het noorden, richting Eindhoven, kan het beste omrijden... vanaf knooppunt het Vonderen via Venlo over de A73 en de A67. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Zometeen nog, Britse scheefwoners. En de dagbladen hopen het hoofd boven water te houden met reclamecampagnes. Welke werkt en welke niet. Heard it through the grapevine, Marvin Gaye. The de wereld ontvangen. Willem Frank De Noot, goedemorgen. Je gaat vandaag naar Groot-Brittannië. Ja, net als in Nederland moet daar stevig worden bezuinigd. En waar de regering van premier Cameron in ieder geval flink in wil snijden, dat zijn de sociale voorzieningen. En een van de meest omstreden maatregelen die de regering wil nemen, is momenteel het verlagen van de huursubsidie op sociale huurwoningen. En dit wordt ook wel de bedroom tax genoemd: een slaapkamerbelasting. Al kan de verantwoordelijke minister Ian Duncan Smith zich niet vinden in die benaming. Ik wil naar de voordelen in termen van de bedroom-tax. Er is geen soort bedroom-tax. Ik weet niet of je dat in de Er is geen no bedroom-tax. Ja, Ian Duncan Smith, dat zei hij uh, laatst bij een, bij een talkshow van de BBC. Ja, hij vindt hier is geen sprake van een belasting, maar van een boete op onderbezetting. Bijvoorbeeld: een echtpaar zonder kinderen dat woont in een sociale huurwoning met drie slaapkamers betaalt vanaf april een boete voor twee kamers. En de Britse regering zegt ja gezien de samenstelling van uw huishouden worden die twee kamers niet bewoond en daarom krijgt u minder huursubsidie. Ja, maar waarom wil de regering van Cameron juist deze maatregel gaan invoeren? Nou, daar hebben ze een aantal verklaringen voor. Eén argument is uh, dat het, het is vanwege een schrijnend tekort aan woningen in de sociale sector. Uh, net als in Nederland zijn er in Groot-Brittannië Groot lange wachtlijsten. Er staan 1,8 miljoen huishoudens op. En dan uh, zijn er 700.000 huishoudens die echt in een veel te krappe woning zitten, o. dus met veel te veel mensen in een te klein huisje. Laura en David Philby die zitten in zo'n situatie. Zij wonen in Londen in de Tower Hamlets, de wijk Tower Hamlets in een heel klein flatje met één slaapkamer en die delen ze ook nog eens met hun zoontje van drie. We hebben with sleep deprivation as well. I mean obviously we're going to argue as well, you know, and then there's arguments when there shouldn't be arguments. I mean if he had his own space and he had his own room we could have our own time together, you know? how, how despairing are you really at your situation? Very despairing, I think, because it's it's just hard to see him grow up and not have his his own room. You know, I feel for him. Ja, die kleine behuizing die zorgt bij de familie Philby voor spanningen. Daar kun je iets bij voorstellen natuurlijk met zo'n ja, klein kind erbij. Ze slapen slecht, er zijn ruzies om niks, en Laura en David die hebben in dat hele kleine flatje geen plek waar ze eventjes samen alleen kunnen zijn zonder dat hun zoon erbij zit. Nou, en voor hun zoontje is het ook niet zo leuk. Uh, hij kan zich minder goed ontwikkelen, zegt zijn moeder. Vriendjes kunnen niet blijven logeren. En eigenlijk is het gezin best wel wanhopig. Want een flat met een tweede slaapkamer... daar wachten ze nu al vier jaar op. En wat zou dit stel er dan mee opschieten... als inderdaad die slaapkamerbelasting wordt ingevoerd? Ja, als die wordt ingevoerd... Ja, dan moeten de, de zittende huurders de, de keuze maken. Hè. Of ze moeten ervoor kiezen om rond te komen met minder geld. Want volgens de plannen van de regering... Eh, krijgen die huurders straks minder huursubsidie. Gemiddeld is dat 50 pond per maand minder. Ja, of ze moeten gaan downsizen. Het, het verhuizen naar een woning met minder kamers. Ja, dat is dan de bedoeling van de regering, dan moeten die grotere sociale huurwoningen moeten vrijkomen voor de huishoudens met veel mensen. Maar wacht even, 50 pond minder in de maand zeg je, zo'n 60 euro omgerekend, zijn niet echt enorme bedragen natuurlijk. Nee, dat, dat klinkt echt als een groot bedrag, maar ja, het, het betreft hier vooral de, de minima, mensen met echt kleine baantjes die niet zoveel verdienen, de mensen met een, met een uitkering, ja, die moeten nu al de eindjes aan elkaar knopen. Ja, ze maken zich grote zorgen, want waar moeten ze dit geld nou weer vandaan halen? Ja, dan de hamvraag, zijn die zittende huurders dan ook alweer zelf van plan om te gaan verhuizen? Ja, verhuizen, de vraag is of ze kunnen downsize, want er zijn zeker in het noorden van Engeland... Heel weinig kleinere sociale huurwoningen waar ze naartoe zouden kunnen verhuizen. En bovendien zijn er ook nog eens honderdduizenden noem ze maar schrijnende gevallen die moeilijk kunnen verhuizen. En dan heb je het over ja, ja, mensen met, een, uh, met, een, uh, met een, uh, een lichamelijke handicap, een verstandelijke handicap, met een chronische ziekte. Zij wonen vaak in een, uh, in een woning met heel veel aanpassingen, daar kun je je iets bij voorstellen. En volgens de, de nieuwe regels wonen ze ook nog eens in een woning met te veel kamers. Rachel Davies zit in zo'n situatie. Haar jongste dochter Saskia is 13, maar heeft de verstandelijke vermogens van een baby. En haar moeder Rachel zorgt 24 uur per dag voor haar. This is a safe space. Why is that important? Safe space. For Saskia, it means that I don't have to sleep on the landing because she escapes. She's up during the night regularly. You can hear her downstairs as well. So if it being in the same room, it just be as you wouldn't get any sleep at all. Ja, een reportage uit het Channel 4-nieuws, het journaal. Uh, haar moeder laat zien dat Saskia haar eigen veilige plek heeft. Een piepklein slaapkamertje. Daar ligt haar bed op de vloer, allemaal knuffels erbij en zo. Dat is echt haar veilige plek. En de deur gaat ja, op slot, zodat ze s'nachts niet kan snoepen. ontsnappen. Want anders dan, he, zegt haar moeder: dan moet ik eigenlijk de hele dag op de overloop blijven ja. liggen. Om te zorgen dat ze, dat, ze niet, dat ze niet ontsnapt en gekke dingen doet. Nou, volgens de regels van de nieuwe slaapkamerbelasting woont dit gezin te groot. Dus de gehandicapte Saskia die zou een kamer moeten delen met haar zus Sky van 14. Ja, en die moeten oh. niet aan denken omdat haar zusje 's nachts heel veel herrie maakt en erg onrustig is. Nou, dit gaat ook de kinderarts in Groot-Brittannië veel te ver: kinderarts John Gibbs. Hij is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen als Saskia. We als pediatricians en de the therapeuten provide rapporten en helpen ze om speciaal aangepaste bedromen um, te krijgen. En then dan you zeggen dat je je bedroom moet delen met je broer of zus, dat neemt of meeste benefit of having your van het bedroom. van je eigen aangepaste difficult Het maakt het or moeilijker voor de ouders of andere verzorgers om at dat gehandicapte kind te zorgen. En het is and sister that de broer en zus die dat bedroom moeten Ja, John Gibbs, het is duidelijk. Hè? Hij zegt wij als kinderartsen doen juist ons best om voor die kinderen speciaal aangepaste slaapkamers te regelen. Er zijn allemaal regelingen voor natuurlijk, een hoop werk zodat hun ouders die kinderen zo goed mogelijk kunnen verzorgen. En het gaat niet als er ook eens andere kinderen in die kamer moeten slapen. Bovendien is het ja, heel ontregelend voor die broers en zussen die, er dan, uh, die, dan, uh, die daarnaast moeten liggen. En al met al vindt deze kinderarts de slaapkamerbelasting een verschrikkelijke maatregel. Is de regering een beetje gevoelig voor dit soort geluiden? Nou Cameron die beloofde vorige week om ieder individueel, individueel geval uh, te bekijken. Zo. Hij benadrukt dat er ook een apart potje is. Een speciaal potje van 30 miljoen pond voor de echt schrijnende gevallen. Maar ja, Onrust onder de huurders is groot. In, in verschillende steden in Liverpool onder andere... zijn er al wat kleinschalige demonstraties geweest. Er staan meer protestacties op stapel. De Labour-oppositie is vandaag begonnen met een campagne... tegen die slaapkamerbelastingen. Die vinden ze erg oneerlijk. Er loopt inmiddels een zaak van een vrouw... die aan haar rolstoel gekluisterd is. Zij is naar het Hoge Rechtshof is zij gestapt... omdat ze de maatregel discriminerend vindt voor minder van lieden. Maar als de rechter geen roet in het eten gooit... dan wordt de bedroom tax op 1 april gewoon ingevoerd. wordt nog even spannend. Willem Frank de Noot, dank je wel. Vara Radio 1 De gids .fm. Elke twee seconden wordt ergens ter wereld een stuk bos ter grootte van een voetbalveld illegaal gekapt. En veel van dit hout komt nog steeds gewoon in ons land terecht. Maar dat gaat nu veranderen. Sinds gisteren geldt er een Europees importverbod op illegaal gekapt hout. Handelaren moeten voortaan aan kunnen geven waar hun hout vandaan komt... en ze kunnen een fikse boete verwachten als ze toch een illegale partij in huis hebben. Jeanette Paramore gaat samen met milieucriminoloog Tim Boekhout van Solingen... kijken bij houthandel Neel in Utrecht. En ze krijgen een rondleiding van hoofdinkoop Ramon Bus. We hebben hier een hele straat Afrikaans hout liggen. Als we meer naar achter gaan, dan komen we meer in het Zuidoost-Aziatische deel. Ja, naartoe lopen? Je daar al wat labels van een keurmerk PFC. En dan staat dan voor de duidelijkheid nog even bij in letters from Well-Managed Forest. Ja, goed beheerde bossen. Ja, naast jou ook Tim Boekhout van Solingen, milieucriminoloog. Dan hebben we het over duurzaam hout, maar in de houtsector gaan het natuurlijk veel meer om. Hè? Je hebt natuurlijk ook een kwestie van legaal en illegaal hout. Ja, duurzaam is eigenlijk wel altijd legaal, maar he, legaal betekent niet dat het duurzaam is. Het was jarenlang zo dat ongeveer de helft van het tropisch hardhout illegaal was. Dat is nu minder wel, denk ik. Maar in ieder geval jarenlang was het zo. Uh, in de jaren negentig of zicht tot tien jaar geleden was ongeveer de helft van het tropisch hardhout naar schatting... Illegaal. Ja, maar is toch controle? Nou, je hebt toch ja, een douane? Nee, die, die, je hebt, uh... nee die, dat was nou juist het probleem. Er was eigenlijk geen, er was geen controle. Behalve op beschermde soorten. Maar het meeste tropisch hardhout het betreft geen be beschermde soorten. Dus de illegaliteit zit erin dat een niet beschermde soort illegaal wordt gekapt. En ja. die dan volgens op de markt komt. Wat ik, ik zelf heb gezien hè, in de binnenlanden van Borneo dat in Indonesisch Borneo dat daar illegaal wordt gekapt... in de Nationale Park van Indonesië. En dat wordt dan volgens gesmokkeld. Een paar honderd vrachtauto's per dag... Uh, transporteerde dat dus illegaal naar Maleisië en Maleisië exporteert het vervolgens. Dus dan is het op papier Maleisisch, maar is het eigenlijk ja, gejat uit uh, de Nationale Parken van Indonesië. En dan is het voor een houthandelaar heel moeilijk om erachter te komen. Ja, en uh, kijk, ja, het is ook gewoon, partijen worden ook vermengd, soms komt het ergens op een werf op een te liggen. En ja, waar kwam dit ook weer vandaan? Hè? Dat is gewoon niet altijd duidelijk. Soms ligt het al een tijdje, dat dus ligt het misschien al een half jaar, of ook als het in een, in een uh, schip komt. Ja, waar komt dit nou ook weer precies vandaan? Dus, in die registratie was gewoon uh, uh, uh, nog niet op orde en dat, dat wordt nu uh, moet dat nu uh, wel op orde komen. Dat is ja. de nieuwe eis. Nou, je zegt het wel goed hè? Het moet op orde komen. Ja, nou ja, om de bossen te behouden sowieso en uh, er zit ja. natuurlijk ook heel veel illegaliteit in. Dus illegaal hout. Maar we hebben dus dat is een rapport van Interpol vorig jaar dat er naar schatting wereldwijd illegaal hout dat tussen de 30 en de 100 miljard uh, dollar in omgaat jaarlijks. Dus het is gewoon een, een van de, een hele grote illegale sector. Dus uh, gewoon ja, crimineel eigenlijk en ook, er wordt ook veel geweld bij gepleegd. Mensen die zich soms tegen verzetten. En het is gewoon. Uh, ja, in, in de, we hebben het over de tropische hardhout. Dus tropische landen waar de inkomens uh, uh, laag zijn. Waar de overheid niet altijd zo sterk is. Ja. Waar corruptie uh, uh, hoger is. En dan ja, het is uh, gouden handel. Dus het is gewoon heel, heel waardevol, letterlijk. Dus ja, dan heb je ook mensen mm -hmm. die daar op illegale manier van profiteren. Ja, dat importverbod, goede zaak. Ja. Op zich wel. Op, nou, opleven, op, goed, ik ben er op zich ook wel kritisch over. Want ik denk, vooral als je sommige landen kijkt, denk, ja, hoe betrouwbaar is dat in die bronlanden? Hè? En hoe kunnen mensen, he, heeft Nederland of Europa, dat, misschien is Nederland nog best wel goed geregeld... maar er het ook andere Europese landen, heb, zijn die controleapparaten goed uitgerust? Nou, nog niet. Uh, hebben de mensen die dat moeten doen, toezichthouders, hebben die de kennis? Nou, denk ik ook nog niet. Mm -hmm. Maar het is wel een stap, want tot nu toe was het heel moeilijk om op te treden tegen illegaal hout. Dus nu kan dat in ieder geval beter. Maar ik zie het niet als een eindpunt. Van we moeten uiteindelijk uh, toch naar een duurzaam bosbeheer toe. En naar duurzaam hout, dat er dus geen bossen verdwijnen. Want dat kan natuurlijk nog steeds. Ze dus kunnen nog steeds legaal verdwijnen als er vergunningen worden gegeven. Terwijl voor de lange termijn toekomstige generaties en voor de aarde, want ontbossing lijkt dat heel veel CO2-uitstoot, uh, is het belang dat die bossen blijven behouden blijven. Ja. Dus uiteindelijk moeten we gewoon naar een duurzaam bosbeheer. Uh, dus ik zie dit eigenlijk als een stap van, uh, in ieder geval legaal, en nu laten we nu kijken van hoe het ook duurzaam kan. Dus Ramon, het zou nou zomaar kunnen zijn dat vanaf 3 maart, dat er hier een inspecteur in de hal komt kijken naar de partijen hout. Ja. Mocht er nou iets tussen zitten wat niet deugt, dan uh, zou je een boete krijgen. Dan uh... Ja, loop je kans op een flinke boete, ja. afhankelijk van de grootte van, van het delict. Uh, het is wel zo dat de systemen waar wij nu mee werken, kleine verwijzingen even, wat wij bestaan met keurhout, ja, we, we zijn al een doen. aantal jaren bezig om uh, producten die wij nog niet als duurzaam kunnen kopen, om daar in ieder geval een legaliteitstraject op los te laten. Meranti we zie laten ik een hier staan. Internationale systemen die er voor zijn om legaliteit in ieder geval aan toma te maken, laten ja. wij uh, onder keurhout binnenkomen, dus onder dat legaal verkopen dat ook naar de markt. Uh, ja, daarmee zijn we eigenlijk al een jaar of vier, vijf heel actief bezig om die producten in het hardhout, wat wij niet als duurzaam kunnen kopen, in ieder geval als Antoma Legaal in te kopen. Nou zijn jullie daar uh, met een clubje actief mee bezig, maar het kan niet anders of een hoop houthandelaren die geloven het wel. Ja. Nou goed, dat vind ik altijd moeilijk om daar uitspraak over te doen. Uh, er zijn inderdaad spelers die ons ook bekend zijn... die eigenlijk hebben gezegd, ja, dit gaat ons zoveel in, in de papieren lopen. Mm. We hebben de, de mensen niet meer voor en uh, ja, wij stoppen met import. Natuurlijk is er een stuk wetgeving, maar uh, we zijn een bedrijf wat al heel lang bestaat. En ja, als je weet dat dit een wondermiddel is of een heel goed hulpmiddel is... om uiteindelijk de legaliteit te onderbouwen... en met duurzaamheid ook nog eens een keer het bos intact te houden... Ja. en toch op die manier met het mooie product te blijven werken, wat we al jarenlang doen... Ja, dan is de keuze niet zo moeilijk. Het is een Want, beetje uh, bedrijfstrots eigenlijk. Het ja, het is bedrijfstrots. Ja. Ja. Ja. Zij hoofdinkoper Ramon Bus van Houthandel Jongeneel in Utrecht in een bijdrage van Jeanette Paramore. So no Voor u, de Rembrandt's. De dagbladen moeten hun uiterste best doen om het hoofd boven water te houden. En dat doen ze door voortdurend campagne te voeren. Ja, ja, dat is het effect van Next. Nu vijf weken ja, de laatste campagne van NRC Next. Ervaar het effect van Next. En al langer loopt Goed Volk van de Volkskrant. Ik praat over de krantencampagnes met onze eigen marketingman... Charles Bormans. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Deborah. Het effect van Next dat doet mij weer een beetje denken... aan het effect van het deodorantmerk. Nou, dat klopt helemaal. Het next effect lijkt natuurlijk ontzettend veel op het ex-effect. Het klinkt zelfs bijna hetzelfde. Wat zeg je? Het klinkt zelfs bijna hetzelfde. Juist. Maar als we ook gaan kijken naar de website van het bureau... die deze campagne heeft gemaakt. De Brand Hotel uit Amsterdam. Ik citeer daar even van. Daar staat ook... Sommige criticasters dachten dat het idee gejat was van ex. Of van ax, zeggen wij hier in Nederland eigenlijk. En ja, dat klopt. Dus het is in feite een parodie op de... Typische axe deodorantreclame: het axe-effect. Uh, Eén spuitje je en gelooft of niet alle vrouwen rennen... geleid door de geur van de spray, gillend achter de gebruiker, in veel gevallen de man aan. Nou, je ziet in deze commercial een soort parodie erop. Je ziet een man daar staan, die staat zichzelf helemaal in te spuiten... met die geurtjes en uh, je ziet dat drie bloedmooie vrouwen uh, lopen... waaronder uh, Dorien Roos, uh, playmate van het jaar 2004. En maar die passeren de spuiter en lopen rechtstreeks af... op een NRC Next laser, een beetje een nerdig mannetje... En dat is dan het effect van Next. Hè? Dus uh, geen X-effect, of geen X-effect, maar een Next-effect. Dat ja. is het verhaal. Nou ja. Pure parodie. Uh, ik noemde ook even Goed Volk van de Volkskrant. Ja. Um, wat moet je daarvan denken? Uh, ja, dat is de nieuwe reclamecampagne van de Volkskrant... sinds eind januari van dit jaar te zien. Uh, zoals de Volkskrant het zelf zegt... Uh, zelf zegt uh, portretteert de Volkskrant lezers... en wil daarmee benadrukken dat ze voor en van iedereen is. Uh, ik citeer weer even, althans weer... ik citeer, ik doe weer een citaat... hoofdredacteur Philip Remarque. Uh, we presenteren onze lezers als een soort everyman... personen in wie iedereen zich kan herkennen. Zo willen we laten zien dat we een brede kwaliteit... Kwaliteitskrant zijn. Iedereen die belangstelling heeft voor kwaliteitsjournalistiek is bij ons welkom. En dan krijg je dus een campagne die bestaat uit Goed Volk blijft benieuwd. Goed Volk schreeuwt niet. Goed Volk wil er meer van weten. Goed Volk kan tegen een grapje. toch is er kritiek op deze campagne. Ik vind het een steviger. beetje elitair. Ja, een beetje elitair. Dat is inderdaad wat je te horen krijgt. Uh, ja, een beetje zo van wij zijn het goede volk. Hè? Uh, uh, wij zijn benieuwd, wij schreeuwen niet... wij willen er meer van weten en wij kunnen tegen een grapje. En de andere kant is dus als het ware het slechte volk... wat nergens naar benieuwd is, wat schreeuwt, wat narrow-minded is. willen er, uh, wil, wil er niet meer van weten, kan niet tegen een grapje. Dus een beetje het goede volk leest de elitaire volkskrant... En het slechte volk leest eigenlijk geen kranten of misschien wel andere kranten. Het is een wat arrogante laag die eroverheen ligt. Maar slaat hij aan? De... Uh, ja, ja. Ik, ik weet niet of hij echt aanslaat. Hij is wel zichtbaar, moet ik zeggen. Ik vind hem wel. Het is wel een mooi gemaakt campagne door Kesselskamer. Veel in de Amstans busfokjes hè, ja, zie je hem hangen. Zo'n groot geportretteerd ja, hoofd. En dan. Het is een mooie, echte, creatieve campagne. Je zou de Telegraaf dragen. Ook wel een beetje eh, elitair kunnen noemen, uh, want dat is de krant voor Wakker Nederland. Ja, dat is een beroemde campagne uit 1989, ooit bedacht door reclameman copywriter Fred Hackett. Uh, de krant van Wakker Nederland, en dat is echt denk ik enorm galant, hè, want zelfs de omroep uh, heet WNL, Wakker Nederland, uh, Ja, is misschien wel de meest uh, beroemde uh, uh, krantencampagne die er is, hoewel ik zelf ook altijd op de een of andere manier altijd nog voor me zie dat er een lichtreclame op het Leidseplein was in Amsterdam, en dat stond het parool, lees die krant, met twee streepjes naar rechts op de eetjes. Dat uh, dateert dan uit de eind, uit al, uh, van de eind jaren 40, 1927. 1948. Maar dat is meer een oproep, dat pretendeert natuurlijk niks. Nee, pretendeert niks. Uh, de Telegraaf Wakker Nederland wel. Dus de, ja. de ochtendkrant en de krant van een beetje de wakkere mensen. Dat is wat ze graag willen uitstralen. Er zijn natuurlijk nog wel meer mooie uh, slogans geweest. NRC, slijpsteen voor de geest. Ja. Trouw, misschien wel de beste krant van Nederland. Ze zitten er heel erg op die kwaliteit van die krant. Uh, maar wakker Nederland, dat is echt wel de galant... Waarom maken ze bijvoorbeeld ook gewoon dan geen reclame... Ja, met spectaculaire verhalen? Want dan gaat iedereen hem gewoon lezen, denk ik. Ja, spectaculaire verhalen zijn natuurlijk... Uh, ja, uh, als je echt puur om het nieuws gaat... is de krant net nu is eigenlijk volgend geworden. Want er zijn natuurlijk uh, media die veel sneller zijn. Uh, radio, tv, internet, uh, social media. We hebben het net gezien bij, de, uh, bij, de, bij het afscheid van de opstappen van de pauze. Dat was hier uh, in deze studio meteen de radio. En de kranten lopen daar dus achteraan... Uh, Sommige kranten zijn er wel goed in om bepaalde items goed te claimen... en daarmee te scoren. Denk bijvoorbeeld aan het Algemeen Dagblad met de Haringtest... en met de Oliebollentest. Ja, het klinkt wat uh, simpel, maar het werkt wel heel goed. Uh, die Haringtest en die Oliebollentest worden ook niet... in eerste instantie op het internet geplaatst... maar eerst in de krant en daarna is het nog leesbaar op hun site. Uh, er zijn natuurlijk ook bepaalde kranten die... Op een bepaald gebied goed zijn. Kijk, als je wilt weten uh, uh, hoe het Kruifkamp over de gang van zaken bij Ajax denkt, nou, dan moet je altijd de Telegraaf lezen. Want er zitten de heren Jaap de Grote en Valentijn Driessen. En die schrijven precies op wat Kruif wil zeggen. Dus ja, uh, voor dat betreft, maar wat dat betreft moet je dan bij de Telegraaf zijn. En als je mag kiezen, Charlotte, voor welke krant zou je dan willen werken? Uh, nou, als reclame maker. Ja, nou ja, goed, er zijn een heleboel prachtige mooie kranten. Dus al die mooie merknamen die we net gehoord hebben, zijn natuurlijk al mooi om voor te werken als krant. Uh, uh, ook kranten die specifiek uh, uh, op een bepaalde doelgroep zich richten zijn interessant. Zoals NEC Next, maar ook het Parool. Echt een Amsterdamse krant. En ik denk dat het heel interessant is toch de regionale kranten. Die hebben het moeilijk. Die zitten een beetje tussen wal en schip in. Tussen de lokale en de nationale kranten in. Uh, ik denk dat daar nog een hoop werk te doen is. Dus dat zou wel interessant zijn. Nou, ze weten je vast te vinden. denk Ik Ik hoop het. Sjaro Borenbans, dank en uh, tot volgende week natuurlijk. Tot volgende week. Boren. Als ik mezelf in kan houden en niet naar Leonardo DiCaprio kijken... in Inception vanavond om half negen op SBSS... dan heb ik wel tijd voor bidden voor een lagere hypotheekrente. Dat kun je namelijk ook nog proberen. Blijkt uit de documentaire van Tegenlicht over de Pinkstergemeente. Die manier van geloven is in trek... want wereldwijd komen er dagelijks 35.000 leden bij in die gemeente. Fascinerend om vijf voor negen op Nederland 2. Straks lunch met Jurk van den Berg op deze zender. We bellen even met Frans Bromet. Die heeft een documentaire gemaakt over homopesten en om half is stand.nl. Het sociaal overleg is bij voorbaat kansloos. En we praten erover met Jaaf Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV. In stand.nl. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt.